10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De onweersbuien die voor vandaag waren voorspeld, zijn eerder gekomen dan verwacht. Volgens weerkundigen zijn de buien ook zwaarder dan aanvankelijk was gedacht. Tegen 8 uur vanochtend begon het boven Zeeland te onweren. En inmiddels zijn er buien in heel Zuidwest-Nederland.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 Op de Amsterdamse beurs is het aandeel TomTom hard onderuit gegaan. Het aandeel van de producent van navigatieapparatuur is met bijna 24% gekelderd. TomTom gaf gisteren een winst- en omzetwaarschuwing... omdat het bedrijf zowel in Europa als de Verenigde Staten de markt ziet krimpen. Het was de tweede keer dit jaar dat TomTom de prognoses naar beneden moest bijstellen.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 De slachtoffers bevinden zich op een diepte van ongeveer 2,5 kilometer. De bergingswerkers hebben nu een voorlopig rapport gemaakt... van de schade aan de mijngangen. Het regionaal milieuteam van de politie Midden- en West-Brabant... heeft vier verdachten aangehouden... in verband met de brand bij Chemiepak in Moerdijk begin januari. De vier worden ervan verdacht dat ze opzettelijk... grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen en bewerkt... op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Verder waren de veiligheidsmaatregelen onvoldoende. En daardoor is er volgens de politie een gevaarlijke situatie ontstaan... op het terrein van chemiepak. Onder de aangehouden mannen is de directeur van het bedrijf. Michelle Bachman, een van de republikeinse-Amerikaanse presidentskandidaten... heeft een pijnlijke blunder gemaakt. Ze vergeleek zichzelf met een beruchte seriemoordenaar. Bachman, die uit Waterloo in Iowa komt... vergeleek zichzelf met haar beroemde plaatsgenoot John Wayne... What I want them is just John Wayne was Waterloo, Iowa, that's the kind spirit that I have, En Bakman bedoelde de filmster John Wayne. Maar die woonde 250 kilometer verderop. John Wayne Gacy uit Waterloo vermoorde in de jaren 70, 33 jongens, en werd in 1994 geëxecuteerd. Dan het weer nog in het zuidwesten van het land stevige onweersbuien. Vanmiddag ook in de rest van het land kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt maximaal 26 graden aan zee tot 33 in het oosten. Morgen opklaringen, maar met 19 tot 22 graden is het een stuk koeler. Nou, je Verkeersinformatie. De ochtendspits is op de meeste plaatsen nu wel voorbij. Op een paar uitzonderingen na. De A15 van Nijmegen naar Gorkum staat voorknopend Valburg, 4 kilometer Fieden. Dat heeft te maken met de lange file op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk 14 kilometer. Ondanks dat de rijstrook alweer een poosje vrij zijn... er gebeurde daar vanmorgen een ongeluk, maar het zou weer wat moeten gaan rijden. Het is ook extra druk door de problemen op de A50 op de A325... van Arnhem naar Nijmegen. Er staat voor de Waalbrug bij Nijmegen 5 kilometer.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het Groningse Gansendijk is gered, maar het reddingsplan blijkt te duur... ...om ook in andere krimpregio's toe te passen. Tien jaar geleden schrokken bewoners van het dorpje Zetten langs de Beethoven lijn ...zich rot toen er ineens krakers voor hun neus stonden. Een bus met mensen met, met zwarte truien, kols. en dan denk, je, nou, wat gaan we nou krijgen? Maar goed, uh, ze stonden toch voor iets. En de ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Eerst gaan we naar het noorden van het land. Weet u dit nog? Het zal niet lang meer duren of Gansendijk bestaat niet meer. Het is eentje rijden en dan bij hongerige wolf linksaf... en dan kom je vanzelf uh, Gansendijk. Ja. Gansendijk kampt met leegstand en sociale problemen. In het dorp woont nog maar een handjevol mensen. Onderzoek wees uit dat er maar één oplossing was... Het dorp moest tegen de vlakte. Waar zijn ze dan in Godsnaam mee bezig? Ja, het Groningse Ganse Dijk, dus dat in 2008 gesloopt zou worden, omdat het dorp zo snel leegstroomde, blijkt nu toch gered. Het Rijk, de provincie en de gemeente hebben de krimgemeente weer succesvol opgebouwd. Kosten van het project 2,2 miljoen euro. Maar daarmee is het meteen ook te duur om andere krimgemeenten te redden, blijkt uit eh, onderzoek van de stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, SEV. Boer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van die stuurgroep. Ja. Uh, waarom is het te duur om dat bij andere kindgemeenten ook te doen? Uh, nou ja, als je, als je uh, probeert te vermenigvuldigen het aantal woningen wat daar gesloopt is. met het aantal woningen wat nog moet worden gesloopt. om de bevolkingsdaling bij te houden in die gebieden. dan uh, kom je op uh, bedragen die we uh, te hoog vinden. Maar waarom is het voor andere dorpen te hoog en voor dit specifieke dorp Gansendijk niet? Nou, ik denk dat dat vooral te maken heeft met de specifieke geschiedenis van het dorp. Um, het is natuurlijk een aantal jaren geleden uh, enorm in de pers geweest. Ik bedoel, uh, het dorp is helemaal platgelopen, zelfs met internationale delegaties. Uh, en dat kwam omdat uh, toen het beeld is ontstaan dat het dorp helemaal van de kaart geveegd zou worden. Ja. Nou was dat nooit de bedoeling, maar uh, het, doordat die, die enorme commotie daaromheen ontstond, uh, zijn allerlei. er is een wethouder opgevallen en uh, er, is, uh, er is veel politieke druk opgekomen. Dus ja. eigenlijk wilde iedereen dat goedmaken. En daardoor uh, ja, zijn toch mensen over het algemeen bereid om iets dieper in de buidel te tasten dan normaal gesproken. Dus de les is, maak veel kabaal, zoek de publiciteit, zorg dat er een wethouder sneuvelt en je krijgt geld om je overeind te houden. Nou, dat weten uh, bewoners van uh, te slopen woningen over het algemeen vrij goed. Alleen hier, dit was natuurlijk wel uh, uniek. Uh, we wilden, in Nederland wisten wij niet dat, uh, dat de bevolking aan het dalen was, al op sommige plekken. En dat is een verschijnsel waar we in heel Nederland mee te maken krijgen. En dat uh, uh, is natuurlijk wat, wat Gansendijk belangrijk maakt. Het heeft gewoon dat onderwerp echt op de kaart gezet. Uh, ja, want er zijn 15 woningen gesloopt van de 60. Ja. En waarom is het dan nu geen krimpgemeente meer? Nou ja, kijk, uh, uh, het is natuurlijk gekrompen met, uh, met uh, uh, het aantal mensen... wat in die 15 woningen uh, woonde. Ja, maar dat ziet er... Ik bedoel, dat 15 woningen, dat is geen schrikbarend aantal, toch? Of wel? Nou ja, maar als we, de, je kunt ook zeggen, het is 25 gekrompen. En dat, uh, dat zijn, dat zijn uh, percentages die je ook in, in, uh, in andere krimpgebieden ziet. Ja. En dat is toch substantieel. Ik bedoel, als je Amsterdam met 25 laat krimpen... dan uh, uh, moeten er toch iets van 150.000 mensen weg. Nou, dat, verhoudingsgewijs in zo'n gemeenschap is dat veel. Ja, maar van, als je 15 woningen sloopt uh, en je knapt een paar speeltuintjes op en zo, dat soort dingen. Uh, waar, waarom kost dat 2,2 miljoen? Nou, uh, kijk, het grootste deel is natuurlijk gewoon woningverbetering. En, uh, uh, het, er, staan, er staan daar woningen die zijn in de jaren 50 gebouwd, uh, begin jaren 60. Uh, die waren behoorlijk versleten. Uh, de corporatie die had uh, een tijd lang het onderhoud uh, uh, daar niet veel aan gedaan. Omdat ze zeiden van nou, uiteindelijk slopen we het toch. Um, en als je dan uh, dat achterstallig onderhoud uh, wil inhalen... Uh, bovendien moet je uh, keukens, badkamers vervangen en isolatie verbeteren. Dan zit je snel op dat soort bedragen per woning. Juist. Goed, dus uh, met andere woorden, uh, Gansendijk heeft geluk gehad. Uh, en, en de rest kan fluiten naar ze voortbestaan. Nou, nee, dat is, zo, zo is het niet. Uh, kijk, wat, wat, wat voor ons de uh, belangrijkste les is geweest... Kijk, wat natuurlijk in Gansendijk uh, een belangrijk deel van de kosten... dat vergeet ik nog te zeggen, uh, uitmaakte... was natuurlijk dat er woningen van eigenaren zijn opgekocht... om dat te slopen. Ja. Uh, en je ziet dat eigenlijk in alle krimpgebieden... Uh, de, de, de goedkope koopwoningen die, uh, uh, die zijn het meest ingewikkeld. Want daar wonen mensen die hebben hypotheken. De het waarde van de woning is gedaald. En als je dan je woning uh, moet verlaten... ofwel omdat je wil verhuizen ofwel omdat je gesloopt moet worden... Dan, dan zit er een gat. En iemand moet dat gat betalen. Nou, dat, dat is in dit geval de overheid geweest. Um, ik denk dat voor een deel dat ook in de toekomst uh, de overheid zal blijven... dat we met elkaar zeggen van nou, wij willen niet dat dorpen echt helemaal verloederen. Um, en daarom nemen we de slechtste woningen eruit en dat kost geld. En dan is de vraag van wie betaalt die rekening? Ja, en wie betaalt de rekening? Nou, in dit geval dus verhoudingsgewijs heel sterk de overheid. Over het algemeen kan je zeggen dat, om dat, uh, um, om te draaien, uh, wie, wie uh, bepaalt, betaalt. In dit geval uh, had de overheid iets goed te maken... en de consequenties daarvan is dus het grote deel van de, van de kosten... voor rekening van overheid en coöperatie uh, is gekomen. Ja. Um, de bewoners en de banken zijn er in dit geval relatief goed uitgesprongen. Terwijl normaal gesproken je zou verwachten dat daar toch de belangrijkste deel van de rekening komt. En dat zal in de toekomst ook vals zijn: dat gewoon de, de eigenaar-bewoners ja. te maken krijgen met waardedaling. Maar dat is toch ook redelijk dat banken dan ook bijspringen, want dat is hun onderpand? Dat is zo, uh, dat vinden wij ook. Alleen, kijk, de bank redeneert in die zin anders. Die zeggen van ja, kijk, een uh, beetje uh, zoals u dat net deed: uh, uh, wat, uh, Gansendijk 60 woningen, daarvan maar 40 koopwoningen. Uh, voor ons is dat op de totale hypotheekportefeuille niet zoveel. Dus dan kan je beter het verlies wegschrijven op de... Exact. En dat is uh, waarom de banken heel voorzichtig zijn met... Het uh, komt nu langzaam, maar zeker willen ze wel uh, deelnemen aan de discussie... maar het is nog niet zo dat ze het echt zien als een, als een risico... voor de waarde van hun totale uh, hypotheekportfeuille. Maar goed, wat is dan de les voor die andere krimgemeenten? Hoe red je die dan? Of zijn die gewoon door de bank genomen niet te redden? Nou, je ik dat denk, maar ik denk, nou ja, kijk, te redden... ik denk dat, dat uh, Gansdijk uh, een voorbeeld is voor de manier waarop het aan moet pakken... Uh, in de zin dat uh, je een, een zekere dosis nuchterheid nodig hebt. Kijk, wat je moet doen is alle kansen die zich voordoen, moet je uh, gebruik maken. Dus er stonden een paar woningen toch al leeg, die zijn gesloopt. Maar er stond ook bijvoorbeeld... Uh, in een, ze wilden een, een, een, een groen gebiedje maken, een, een driehoekig parkje. En daar stond één koopwoning in, die... Uh, in de weg stond. Die stond in de weg, die had afgebroken moeten worden. In minstens hadden daar veel in geïnvesteerd... en die wilden er blijven wonen. Nou, die ja. woning staat er nog steeds, maar nu in een park. Ja. Nou, waarschijnlijk gaat, wordt die woning meer waard. En dat is uniek in zo'n uh, zo dorp. En ik denk dat dat, he, dus dat je zegt van... nou we hebben wel een idee waar we heen moeten, maar het hoeft allemaal niet perfect. Uh, nee. We moeten gewoon wat kan, dat moeten we doen. En wat niet kan, moeten we niet doen. Nee. En dat is wat... een andere manier van plannen dan we in Nederland gewend zijn. Ja, goed. Dus uh, een beetje naar bevind van zakenhandel is eigenlijk de boodschap. Dat is een boodschap, ja. ja. Gansendijk is dus gered. En dat geldt uh, niet per definitie voor andere krimpgemeenten. Is nou uh, Gansendijk ook voor de komende twintig jaar gered? Of uh, gaan we over tien jaar weer opnieuw beginnen? We gaan over tien jaar weer opnieuw beginnen. Dat vrees ik wel, want de corporatie heeft gezegd uh, uh, van nou we willen die woningen nog uh, tien jaar in de lucht houden, maar of het daarna nog kan. Uh, kijk, het zijn toch woningen. Maar wat de... heeft dat dan voor zin? Nou, want die mensen kunnen er tien jaar blijven wonen. Dat is een heleboel uh, gemiddeld verhuizen mensen in Nederland eens in de zeven jaar. Dus dan uh, kan je langzaam maar zeker, als er weer eens een woning leeg komt, er weer eens slopen. Ja, maar goed, als je een beetje planoloog bent, dan wil je toch iets verder in de toekomst kijken. Ja, maar dat probeer ik net te zeggen. Dat, dat zeg maar planologie, zoals wij dat gewend zijn, namelijk dat je bedenkt van zo moet het worden en zo wordt het ook. Dat heb je niet meer in krimp, omdat de waarde daalt, het aantal mensen neemt af. Dus je moet gewoon langzaam maar zeker, uh, ja, word, worden dat kleinere dorpen?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 Na 20 twintig jaar geleden, dames en heren, werden Wim en Anja Voorthuizen... uit hun huis gezet door de Nederlandse spoorwegen... op de plek waar het huis ooit stond, rijdt nu de Betuwe-lijn. Pijnlijke herinneringen, opgehaald door Sander Partling. Op 16 juni 2007 was het dan eindelijk zover. Koning Beatrix richtte in Barendrecht de openingshandeling van de Betuwe-route. En de feesttrein, die vervolgens vanaf Kijfhoek bij Rotterdam vertrok, strandde al snel. Actievoerders van Groenfront hadden de rails geblokkeerd met verzwaarde olievaten. Ja, hier stond het juist ja, allemaal. Aan deze kant. Aan deze kant ook. Anja en Wim Rookhuizen woonden tot 1992 idyllisch langs het boemelspoortje dat richting Duitsland liep. We rijden nu zetten uit de brug over langs de hoogspanningsmasten en hier ligt de route. en daar stond uw huis hè hier, hier stond hier hier precies ja ja de beste route. waar nu die elektriciteitscentrale ja. staat doet dat u nou nog wat als u want u moet daar waarschijnlijk elke dag langs rijden ja ja vooral als het weer wat opraken als het weer iets in het nieuws komt dan uh, doet het me wel wat als iemand als ik langs komt ja juist De familie Rookhuizen moest gedwongen verhuizen om plaats te maken voor de Betuwe-lijn. Die verhuizing duurde uiteindelijk tien jaar. Dat, dat vind ik toch een heel lang, want je blijft zitten met dingen van... Uh, vernieuw ik een badkamer. Dat weet je niet, want je denkt dat je over twee jaar weggaat. En het werd maar uitgesteld, uitgesteld. De plannen weer verwijzigden. De jongste die werd dus geboren. Nou ja, die heeft tien jaar lang met babybehang geslapen. Want elk jaar denk je van... nou. Nou, je hebt ook geen zin om te gaan behangen meer. Anja Rookhuizen begrijpt na al die jaren nog steeds niet precies wat er gebeurd is. De procedures, de volgorde van de werkzaamheden... en de communicatie met de omwonenden, het was allemaal even bizar. Ja, wij eh, hebben een versnelde onteigening op ons dak gehad. En wij wisten natuurlijk, je bent gewoon helemaal leek. Je weet helemaal nergens niks van. Wat houdt dat in? Wat gebeurt er dan? Je moet toekijken eigenlijk. Je kunt helemaal niks. Je krijgt gelijk te maken met een advocaat van de spoorwegen... En er wordt dus verder niet meer onderhandeld over een prijs. Je kunt het gewoon niet verkopen. En je wordt je huis uitgezet. Letterlijk, zijn ons huis uitgezet. Twee jaar nadat we in ons huis woonden, kregen we te horen... Nou, ...heeft de rechtbank uitgesproken wat we voor ons oude huis kregen. Kijk, hier zie je een dorp verder. Deze mensen wonen pal naast een Betuwelijn. Het huis hier nog verderop, wat je hier dus ziet... ...die heeft de Betuwelijn aangekocht... En uiteindelijk hebben ze het weer verkocht, dit huis. Nou, dan woon je naast de Betuwe-lijn. Hier staat dus een huis, uh, 20 meter, nog niet eens, van de Betuwe-lijn af. De mensen zijn weggegaan en toen is het later toch weer verhuurd. Ja, en toen wij, uh, uh, ons huis, ons nieuwe huis was niet klaar. En toen heeft de NS gezegd, nou, we hebben wel voor jullie een uh, optrekje, dan mag je tijdelijk gaan wonen. En dat was dit huis. Maar uh, inmiddels heeft de NS het verkocht dus. Want wat zei u toen u dat huis kreeg aangeboden? Ik ga niet drie keer verhuizen. Plus dan, ja, hier, hier was het een, een, een, een bouwput. Actiebooders, ja, attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Toen werden er huizen om ons heen gekraat. Zich gewoon vond, onder andere, en nog wat andere krakers. Zo niet, dan zullen wij u als politie verwijderen. Het was een hele overrompeling: hè? een bus met mensen met, met zwarte truien, kols en uh, allemaal capuchons op. En, uh, ja, er gebeurt wat en wij gaan hier die huizen kraken. En dan denk je: Nou, wat gaan we nou krijgen? Maar goed, uh, zij stonden toch voor iets. Die rolt dan van het een en het ander. En je moet denken dat in het dorp waren natuurlijk ook partijen die vinden... Die die, er zijn mensen in het dorp die denken, oh die krakers. Oh die leven allemaal van, uh, hè, van onze centen en uh, die doen verder helemaal niks. En je hebt een groep die ze ook begrijpt. Dus op een gegeven moment is het op een ontruiming uitgegaan. Heeft de rechter beslist van het wordt ontruimd, het mag ontruimd worden... Dan krijg je 250 man mobiele eenheid kom om, je, om de woningen heen te staan van de Krakers. En wij ook. Uh, paarden, politiehonden. Nou, je, je denkt echt dat je de grootste crimineel bent. Dat je weet ik wat doet. Nu bent u onteigend, u heeft een nieuw huis gebouwd. Uh, en u hoort u de trein? Ja. Ja, maar ja, waar moet je? Waar moet je anders heen? Je woonde hier goed in zetten, de kinderen groeiden op. En ik had nooit kunnen bedenken, echt niet hoor, dat je ze s'nachts zo zou horen. Want het is een geluid wat, wat draagt helemaal mee. Ik word er wakker van. Ja, morgen. De Betuwelijn rijdt tot Duitsland. Want daar gaat hij niet zo snel als hier. En men verwacht dat het ongeveer 2025 zal zijn, dat het helemaal klaar is. Dat is morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom op Goedemorgen Nederland, Straks komt de Gaza-vloot door de Israëlische blokkades heen. En wie gaat er überhaupt nog mee? Eerst toch de tumeur van Diederik Ebbinger. Nou, mensen, ik weet niet hoe het met u zit. Maar ik ga lekker op vakantie. Even lekker helemaal niks. Een beetje hangen. Een boekje lezen, een beetje mijmeren, tochie maken. Uitstapjes, een beetje nadenken. Een restaurantje, een glaasje wijn erbij. Lekker slapen, ontspannen, omgeving verkennen. Dorpjes bezoeken, stadjes ook. Kerkje in, museum uit, een beetje natuur. Souveniertjes kopen, ansichtkaartjes sturen. Even geen computer, geen tv, geen radio, telefoon lekker uit. Een beetje kuieren over van die markjes, brokante rietjes. Terrasje pakken, biertje erbij. Een beetje zwemmen, strandje, riviertje. Leuk hotelletje. Mensen leren kennen, een beetje babbelen. Activiteiten ook, kano of iets, middagduitjes. Af en toe een telegraafje. Een beetje lokaal eten. Misschien zo'n dorpsfeestje met dansen en alles. Dus euh, nee, daar heb ik echt zin in. Even lekker, ja, gewoon, weet je niet, vakantie, uitblazen. Op adem komen, de zorgen thuis laten, en een beetje bijkomen. Toch even die sleur doorbreken. Gewoon even genieten, even ruimte voor jezelf, ruimte voor wat anders. Gewoon even rust. Niet dat je jakker en gejaag, dat je haast, die race tegen de klok. Dat achter de feiten aanlopen de hele tijd, dat dat gisteren af moeten zijn, dagendoe, gestres. Nee, nee, nee. nee nee nee Gewoon even lekker. De boel, de boel laten. gewoon Morgen weer een dag. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Lekker alles in zijn sop gaan laten koken. Laat maar waaien. Zonnetje erbij, aangenaam temperatuurtje, een beetje zitten, vooruitstaren. Zal mijn tijd wel duren. Dat gevoel. Heerlijk toch. Hartstikke lekker. Echt zin in. Ach, man. Maar goed, na twee weken dan ben je weer thuis... En dan begint het weer, hè? dat kut leven. Dan gezeik in je kop de hele dag van iedereen die wat van je moet. Want dit en dat en zus en zo om knettergek van te worden, man. En maar kanker, hè? de hele dag, daar gaat kanker van iedereen. Kotsmisselijk word ik ervan. Maar goed. Nu ga ik dus lekker en met vakantie. Lekker even helemaal niks. Oh. Diederik Hebbingen. Morgen de ochtend van Koos Postma.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 Charles Navour met Jevu Paris. Drie minuten voor half elf, dames en heren. Morgen vertrekt als het goed is vanaf Griekenland opnieuw een flotilie richting de Gazastrook. Het doel is om de door Israël ingestelde zeeblokkade van Gaza te doorbreken... en hulpgoederen af te leveren. Maar Israël heeft al gezegd dat de internationale vloot ook dit keer weer um, gestopt zal worden. Nordien El Wali. Goedemorgen. Goedemorgen. GroenLinksraadlid in Rotterdam, coördinator op de nederlands Italiaanse boot. Uh, gaan er überhaupt nog mensen mee, want de een naar de ander haakt af, horen wij hier. Dat klopt, dat zijn voornamelijk journalisten die zijn afgehaakt. En uh, nou ja, goed, onder een enorme druk van Israël, onder andere, maar ook andere zaken. Uh, uh, nee, ze waren niet helemaal tevreden met, met het proces hier, het, uh, het uitstellen. Ja, maar ook het grootste schip, de Turkse Mavi Marmara, waar vorig jaar die doden vielen, heeft zich inmiddels teruggetrokken. Ja, ja, ja, maar dat, dat was eigenlijk al uh, een paar weken geleden al bekend. Ja. Uh, maar goed, dat, dat, dat, dat, dat is een totaal ander verhaal. Dat is onder diplomatieke uh, druk gebeurd voornamelijk. Ja, dat heb, je, dat heb je niet door. Dat gebeurt achter de schermen. Ja. Maar op zich, op zich uh, vind ik dat prima. Want aan uh, de maffie Marmara kleven natuurlijk uh, heel wat associaties uh, die ik alleen maar uh, onprettig vind. En uh, wat dat betreft is het niet erg. Er gaan nog tien schepen. En dat er is gaan nog tien, ja, is dat niet een beetje weinig? voor wat til je die kant op als je onder zoveel uh, militaire druk van de Israëli's straks uh, zult verkeren? Ik vind het absoluut niet weinig. Ik vind het een enorm uh, groot initiatief. 22 landen doen mee. Uh, mensen, burgers uit de hele wereld. Uh, ik vind het goed. Het kan altijd meer en het zal ook meer worden. Als ja. je dat afzet tegen de vorige Flotilla onderneming... dan is dit alweer uh, een enorme ja. vooruitgang. Goed, uh, jullie zouden vandaag vertrekken en dat is morgen geworden. Waarom? Een uh, aantal redenen. Eén boot is gesaboteerd onder andere. De Amerikaanse boot heeft te kampen met uh, uh, ja, het tegengas van alle kanten. Uh, ze zijn aangeklaagd door, uh, door een aantal organisaties in Israël. Um, de verzekeringen zijn onder druk van Israël van de boten, uh, Zeg maar als, uh, um, ja, uh, als het ware de verzekeringsmaatschappijen hebben hun verzekeringen teruggetrokken. Waardoor dat weer geregeld moest worden. Maar elk probleem wordt tot dusver uh, gelukkig uh, opgelost. En we varen gewoon. Uit, en waarschijnlijk woensdag. Goed, houd ons op de hoogte vanuit het flottilje richting Gaza. Nogdien El Wali, ik dank u wel, GroenLinks-raadslid in Rotterdam... aan boord dus van het Nederlands-Italiaanse schip. Het is bijna half elf, dames en heren, tijd voor ons om af te ronden... en u te verwijzen naar onze website, kro.nl... en om u door te verwijzen naar Prem Radakishun. Die is vandaag waar. Prem, goedemorgen. Goedemorgen, Sven, wat ben ik blij dat ik niet op de boot naar Gaza ben gegaan... anders zou ik daar ook nu weer ronddobberen zonder enig doel. Maar we gaan het vandaag hebben over iets heel belangrijks... en dat is het debat over de vrijheid van meningsuiting. Uh, Geert Wilders is vorige week woensdag vrijgesproken... en dan zou je dus zeggen dat de islamitische Geert... en dat is de Hizb Oep Tahir, betekende Partij voor de Vrijheid... ook zou mogen praten in Nederland... over uh, waarom er wel of geen islamitische heilstaat moet komen... waar de sharia het voor het zeggen heeft. Maar dan merk je dat uh, de slachtoffers... Van van de debatten gewoon de hardwerkende Nederlander... de belastingbetalende Nederlander is. Want dan heeft iemand een zaal die hij met heel veel hardwerken heeft opgebouwd... en dan krijgt hij een, een kilo bagger over zich heen... en dan wordt hij bedreigd. En daar gaan we over praten. Maar luisteraars, u weet het, dat kunnen we alleen maar doen... nadat het sonore stemgeluid van Jan van de Putten... u gaat waarschuwen voor het naderende weersonheil. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft vier verdachten aangehouden in verband met de brand bij Chemiepak in Moerdijk begin januari. Eén van hen is de directeur. Ze worden ervan verdacht dat ze opzettelijk grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen en bewerkt op plaatsen waar dat niet is toegestaan. En verder waren de veiligheidsmaatregelen bij Chemiepak onvoldoende. Door een tekort aan politievrijwilligers houden politiekorpsen minder verkeers- en alcoholcontroles. Ook zijn er bij evenementen steeds vaker problemen met de bezetting. Dat zeggen de politievakbond ACP en de landelijke organisatie van politievrijwilligers. Er zijn nu landelijk zo'n 1600 politievrijwilligers, terwijl er zo'n 5000 zouden moeten zijn. Op de Amsterdamse beurs is het aandeel TomTom 24% gedaald in waarde. De producent van navigatieapparatuur gaf gisteren een winst- en omzetwaarschuwing... omdat de resultaten in Europa en de VS tegenvallen. En op daad 12 bij Weert is een ernstig ongeluk gebeurd. Een legervoertuig en een vrachtwagen zijn op elkaar gebotst. En er zijn 10 mensen gewond geraakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, nu ben je verkeersinformatie. We hoorden het al. Er zijn problemen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Het staat tussen Nederweert en de afrit Budel. 6 kilometer file. De weg is daar voorlopig dicht na een ongeluk met een vrachtwagen onder meer. Verkeer van zuid naar Noord kan beter omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Bla 50 van Arnhem naar Os gaat het geleidelijk weer wat beter. Er staat tussen Renkem en Knoop met Valburg nog wel 9 kilometer file. Na een ongelukkige vrachtwagen, maar de weg is daar weer vrij. De omleidingsroute staat nog vol op de A325. Arnhem richting Nijmegen, voor de Waalbrug 4 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radication. vorige week woensdag vrijgesproken... omdat we in Nederland vrijheid van meningsuiting hebben. Binnen de maatschappelijke context kan het... dat hij de Koran vergelijkt met mijn kamp. Hij mag zeggen dat de islam verboden moet worden. Luisteraars, daar ben ik het helemaal mee eens. Net zoals ik het er helemaal mee eens ben... dat mensen mogen zeggen dat de Koran de redding is... en dat de sharia in Nederland... of in een andere islamitische heilstaat moet worden ingevoerd. Ook de mensen met object-idiote ideeën... als de fundamentalistische hipst ub die streven naar de islamitische helstaat mogen wat, wij, wat mij betreft zeggen wat ze willen. Sterker nog, ze mogen ook nog erover vergaderen. En wat zie je dan, luisteraars, de terreur van de straat en de Nederlanders? De arme zaaleigenaar die zo'n prachtige zaal verhuurd heeft aan de islamitische geert... wordt zwaar onder druk gezet, zelf ook bedreigd. Is dat geouderloofd? Moet de zaaleigenaar het slachtoffer worden van ons debat? Wat denkt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primetime. Luisteraars, we staan in Amsterdam. Uh, uh, wat is dit? West bij Sloterdijk voor de prachtige zaal. Hoe moet ik het uitspreken, Serkan? Uh, uh, Rone? Rone. Zaal Rone, aan de Roneweg. Uh, hoe oud ben je? Ik ben 34 jaar. Oké, okay, hoe lang heb je deze zaal al? Uh, nu acht jaar. En een uh, leuke zaal loopt goed? Ja, het loopt goed. Waar verhuur je het onder andere voor? Uh, Multicultureel aan bedrijven, uh, bruiloft, uh, bedrijfsevenementen. Ja, ik ben ooit hier geweest te dansen. Het is een echt leuke zaal om in te dansen. <laughs> ja. Ja. Ja. We, we, aanstaande zondag komt hier een partij vergaderen. Ja. hipst hier. Ja. Wanneer hebben ze die zaal geboekt? Zo'n uh, drie ja, vier weken geleden. En hoe ging dat? Uh, ze kwamen hier en ze wilden een uh, conferentie houden. En vervolgens zijn we gaan googlen uh, met mijn collega. En zagen dus dat, uh, dat ze op het uh, internet stonden. We hebben contact gehad met de politie. Of het een uh, verboden partij was. Die gaf aan van, het uh, is gewoon een legitieme uh, partij. Mm -hmm. Dus vervolgens hebben we de zaal verhuurd. Maar doe je bij iedere, als ik kan boeken, google je me en bel je dan met de politie of ik onvelig ben? Uh, nee, maar er stonden wat dingen over, over, over hen, dus zijn we toch, uh, hebben we toch contact gehad met de politie daarover. Oké, okay, en de politie zei niets aan de hand? Er is niks aan de hand, het is geen verboden, verboden partij. Oké, okay, en wat gebeurt er dan, uh, wanneer, wanneer brak de hel los? Uh, die brak eigenlijk vorige week los uh, nadat een journalist uh, wat dingen erover schreef. Ja, iemand op... die zich burgerjournalist noemt, dat ja. volgens mij is hij niet eens een journalist. Hij is zo'n een, uh, een niet zo slim figuur dat nee. op internet publiceert. Nee, maar daardoor uh, hebben we wel heel veel problemen nu. Wat zijn de problemen? Dat ik uh, ook uh, bedreigd ben uh, afgelopen weekend. Ja, Hoe, ja. Wat, wat zeiden ze? Uh, of ik zelf de conferentie hield, ik zeg uh, nee, ik... Uh, ik uh, hou geen conferentie, wij verhuren mensen. En vervolgens uh, werd gezegd dat, uh, dat ze me wel wisten uh, te vinden. Hé, <laughs> hey maar Sarkan, uh, toen we je vroegen van... ik hoorde dit en ja. uh, uh, ik vroeg tegen je of je in de uitzending wilde komen. Je ja. twijfelde heel erg, je bent nu ook heel erg zenuwachtig. Waarom? Ja, ja ik voel me echt uh, bedreigd. Huh. Maar uh, je bent een stevige grote vent? Ja, maar ik heb ook kinderen, dus uh, een gezin. Dus je uh, weet niet wat, wat een gek zomaar kan doen. Ja, kijk, ik ben eraan gewend dat mensen mee ja. bedregen. En uh, ja, ik denk, ik zie het wel. Maar voor jou is dit echt dus nieuw. Ja, ja. En, en, en, en wat ga je doen? Ga je die conferentie zondag cancelen? Uh, ik ben in dubio. Waarin? Uh, over het wel of niet annuleren. Ik wil eigenlijk vanavond nog een uh, gesprek met mijn gezin aan. En dan wil ik eigenlijk wel een uh, besluit nemen. Maak je vraag om het niet te cancelen? Uh... Kijk, ik vind... Ik, dat bezweek je dus voor terreur. ja. Ja, luisteraars, Barbara zegt we gaan de stelling veranderen. Uh, 0801121, laten we hem helpen. Moet hij het cancelen of niet? En, en, en waarom wel en waarom niet? Dus u mag bellen, tweeten en mailen naar printime.ntr.nl printtimeradio hashtag Radio 1. En bellen 0801121. Moet deze hardwerkende jonge fan die echt. Want je hebt je eigen geld in de zaal gestoken, Serkan. Ja, Serkan ja. Elden, uh, uh, je, je werkt keihard. Ja. Het is een, een, een, een moeilijke business. Ja. Ik weet van andere zaal-eigenaren, je kan niet aan iedereen verhuren, er mag geen gedonder in de zaal zijn. Ja. De politie komt op je af als er iets mis is, je vergunning kan worden ingetrokken. Klopt. Dus jij loopt grote ondernemersrisico's. Klopt, klopt, klopt. Zijn er ook mensen die zeggen ik wil je zaal niet meer als je deze idioten laat vergaderen? Ja, we hebben afgelopen week wel wat telefoontjes gekregen die mensen die willen eventueel annuleren als we het congres door zullen laten gaan, zeg maar. Weet je wat ik erg vind? Ik zit naar te kijken, ik zie hoe zenuwachtig... Luister, als je moet op de webcam kijken, ja. op primtime.ntr.nl, dan kunt u Serkan cerca, uh, zien. Je ziet ook, je bent zenuwachtig, je, bent het, het, je worstelt er ontzettend mee. Ja, het, het doet me eigenlijk pijn. We zijn, uh, ik ben zelf van syrische orthodoxe afkomst. We zijn oh, je bent <laughs> ook nog christen. Ja, ja. Ja. We zijn gediscrimineerd in, in Turkije door de, door de moslims. En dan nou kom ik in Nederland, worden we ook weer gediscrimineerd. Of in een hoekje gezet en geassocieerd ook met die partij. Terwijl ik helemaal niks met die partij uh, te maken heb. Sterker nog, hun ideeën zijn totaal de jouwe niet. Nee, absoluut niet. Ja, maar je, je kan die zaal niet verhuur aan mensen die alleen jouw ideeën hebben. Nee. nee en dan nee. heb je hier een stapel e-mails. Echt heel veel. Ik heb ja. ze doorgenomen. Ja. Het zijn niet van die regelrechte bedreigingen, maar ook toch wel een naar gevoel, hè? Ja, heel naar gevoel. En ja, het doet wat met me dus. <laughs> ja, wat, wat doet het als je ze leest? Als je, als je iemand zegt die zegt van... Hallo, uh, uh, uh, uh, welke sociale cohesie, welke tolerantie... denk ik de be bedrijven provincie had... voor de onvermijdelijke polarisatie. Uh, uh, uh, mensen die zeggen... kriko uh, in Allah in de Clico, en de kriko en ik kom langs met vrienden. Ja. Uh, als je dat leest en dan... wat, wat, wat, wat proberen te beschrijven? Ja, ik, ik denk dat het een keer moet op, ophouden in Nederland... om mensen gewoon uh, meteen te associëren met iets ja Niemand die de tijd neemt om zich te verdiepen nee, in jou? Nee. Er, er wordt gewoon uh, dingen geschreven en mensen nemen het aan, uh, zo aan. En ja, vervolgens uh, word je ermee geassocieerd. En, uh, en voor je het weet zeggen ze Serkan uh, Eldan is een extremist. Ja, het is een Turk, dus uh, het is een buitenlander. Het zal wel een extremist zijn. Ja, en je bent naar een advocaat gegaan, uh, meester Koupilian. Ja. Uh, u bent uh, geassocieerd met mijn goede vriend uh, Giragos Palantian... een goede advocaat in Amsterdam. En u bent zijn kantoorgenoot. Wat, wat, wat kunnen jullie dan doen voor Serkan? Nou, a, er zullen aangiftes worden gedaan bij is de politie. Is dat al gedaan? Er is ja. al aangifte gedaan. Maar Wanneer de... Serkan? Uh, gisteren. En wat heeft de politie gezegd dat ze gaan doen? Uh, politie komt vandaag bij ons langs om alles goed op te nemen. Alle e-mails en uh, telefoontjes die ik heb gekregen... En, uh, dan zullen ze stappen, eventueel stappen eh, ondernemen daarin. Oké. Okay. Gaat uw gang, meneer Capellian. Sorry voor de onderbreking. Dankjewel. een B, cliënt is een hardwerkende ondernemer. En we zullen partijen en mensen gewoon civielrechtelijk aanspreken. Heel goed. Heel goed. De Nederlandse wet te gebruiken om hardwerkende belastingbetalende Nederlanders als Serkan te beschermen. Dat Luister... Luisteraars, uh, moet hij het wel of niet doen? Bel ons. Uh, mijn standpunt is, Serkan, dat je die zaal wel moet verhuren. Dat je niet moet zwichten voor terreur. We hebben vrijheid van meningsuiting. We hebben vrijheid van vergadering. De organisatie is niet verboden. En het is totaal belachelijk. Want iedereen die jou wil verbieden, wil ik eerst zeggen: kijk naar je eigen. Uh, meneer Huysink, goedemorgen, u hebt gebeld, zegt u het maar. Zegt u het Hallo? Maar. Ja, zegt u het maar meneer Huysink. Ja, ik wil de jongen wel graag een hart onder de riem steken. Hij moet de zaak gewoon verhuren. En hij moet zich niet in de luren laten leggen door uh, bedreigingen. Ja. Ik uh, zou hem willen adviseren om uh, zich te voorzien van een aantal mensen in zijn naaste omgeving die hem uh, steunen. En ik denk ook dat de politie in dit verband maar eens een keer uh, naar actie moet komen. Ja. Want daar hebben we de politie voor om de mensen te beschermen tegen dit soort uh, rare zaken. Meneer Huizing, ik weet in de tijd van de PVV dat ze ook heel veel moeite hadden om een zaal te vinden. Uh, uh, Laten we met even aan Serkan, als de PVV een zaal zou willen huren, zou je het als ze verhuren? Ja, direct. Wat? Ja, natuurlijk. Wat maakt ja. het uit? Ik bedoel, uh, deze meneer is ondernemer en die moet gewoon uh, zijn werk kunnen doen. Vind ik ook. Serkan wil je nog uh, iets zeggen tegen meneer Huizing? Ja, bedankt voor uw steun. <laughs> Oké, okay, meneer ja, Huizing, hartstikke bedankt voor het bellen Luisteren 0 0801121. Ik noteer 1-0. Um, uh, goedemorgen, Koen van Lieshout. Goedemorgen, meneer Koen van Lieshout. Uh, uh, waar is Koen van Lieshout, Barbara? En we kijken even, Martin en Barbara gaan checken waar meneer van Lieshout is. Want die zou wat vertellen over de hist-ul-Tahir. Uh, uh, daar gaan we zo meteen naar bellen. Uh, ik kijk even naar advocaat Coupelian. Uh, je kan het gevoel wat Serkan heeft, hè, uh, ik heb ook uh, in het verleden als advocaat gewerkt. Als ik uh, Serkan zo zie, dan denk ik, ja, wat je ook civielrechtelijk of strafrechtelijk gaat doen... het gevoel van onrust haal je niet bij hem weg. Nee, absoluut niet, want hij worstelt ermee en hij heeft ook een familie, hij heeft ook een jong gezin. En hij heeft heel veel slaaploze nachten gehad hierdoor. Serieus, kan? Ja, echt. De microfoon alsjeblieft, ja, ja, maar, ja. Nou, probeer dat te beschrijven. Ja, nogmaals, ik heb een gezin. Kijk, voor mezelf, uh, mezelf kan ik misschien wel verdedigen, maar ja, je weet nooit uh, wat, wat er met je gezin kan gebeuren. Oké, okay, dat is heel waar. Konvalis goedemorgen. Goedemorgen. U heeft vroeger gewerkt bij het instituut Klingendal en heeft daar onderzoek gedaan naar de groepering hibst tahir Wat betekent Hipst ubt tahir precies in het Nederlands? Uh, dat betekent de Partij voor de Bevrijding. De partij? Dus ja, Ze zetten zich in voor de bevrijding van de islamitische gemeenschap, van de Oema. En wat willen ze precies? Nou, wat Hibst-Ubt-Tahir wil is, uh, ze willen in principe dat het, uh, het islamitische kalifaat wat is, uh, is opgegeven in 1924, dat dat opnieuw wordt ingesteld. En dat op die manier alle moslims in het Midden-Oosten in eerste instantie en later in heel de wereld... Uh, samen worden gebracht in, uh, in één staat. Dat is wat ze willen. En dat, dat, dat, dat gebied uh, van Mohammed we pra praat een beetje zeg maar van Spanje tot, tot India? Ja. ja. En daar hebben ze een hele brede opvatting over. Dat is dus in principe alle plekken waar een moslimmeerderheid is. Ja. En, en, en uh, is die waar, waar is die organisatie verboden? Um, die organisatie is um, inmiddels al in meer dan vijftig landen actief. Uh, en um, buiten Europa en Noord-Amerika uh, is ze overal verboden. In, uh, in Europa zijn ze ook in Duitsland verboden. Niet als partij, maar het is, uh, het is verboden voor de partij om activiteiten te ondernemen. Dus dat, dat geeft al een beetje aan dat ze een, een vreemde juridische status hebben. Maar, uh, maar in Azië, in Afrika en in het Midden-Oosten... daar is de partij overal illegaal. Is die partij een bedreiging? Ja, dat, daar kun je denk ik op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant, het is een partij die is antidemocratisch. De partij is uh, tegen integratie. De partij is tegen Israël. De partij is anti-zionistisch. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen... dat veel mensen zich wel bedreigd voelen... door de retoriek van Hinsbottag. Tegelijkertijd is het niet gebleken dat... Uh, ...dat ze echt uh, uh, met geweld hun doelen proberen te bereiken. Het is een, een, eigenlijk is het een organisatie die al sinds, sinds de jaren 50 campagne voert voor het kalifaat. Ja, en zolang ze dat doen binnen de, ja, binnen, binnen de kaders van de wet, um, kunnen ze natuurlijk een beroep doen op vrijheid van meningsuiting. Um, maar goed, het is, het, is niet, het is niet een club waar je een heel goed gevoel van krijgt, dat niet... Nee, maar, maar, maar als je het zo vergeleken, want waarom ik refereer naar vorige week woensdag binnen de maatschappelijke context. Geert Wilders die zegt, uh, het is mijn kamp, uh, uh, de Koran, je moet het verscheuren, blijft het Donald Duck. Islam moet Nederland uit, we moeten de strijd voeren daartegen. En weten, zij ze, zei je, het spiegelbeeld daarvan. Ja, exact. Het is een hele interessante vergelijking. Want, want op, op, op een bepaalde manier doen zij precies hetzelfde, alleen dan aan de andere kant van de discussie. Maar zij bevinden zich ook echt op het randje, ja. zij... Uh, en ze zitten ja. ook allebei partijen voor de vrijheid? Ja, dat is, dat is nog een, een interessante parallel. Dus misschien, uh, ja, misschien dat het een interessante dialoog tussen beide partijen zou kunnen opleveren. Ja, eigenlijk zouden we Geert moeten gaan bellen om te vragen of hij aanbeveling wil doen... dat de conferentie door kan gaan in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Ja, precies. Ja. En dan kunnen ze ook meteen okay. even bespreken wie nou de naam kan gebruiken... Meneer Van Lieshout, uh, als u kijkt uh, uh, naar wat het losmaakt, ik weet dat u heeft onderzocht. Uh, de, alleen de hipsoepta hier en de daarvan weet, maar gewoon als Nederlander. Krijg je niet een naargevoel dat in de botsing der meningen. een zaaleigenaar het slachtoffer wordt? Ja, zonder meer. Dat, uh, um, ik, ik heb het verhaal uh, gehoord net. En, en, uh, ja, ik ben ook van mening dat kan zijn zaal gewoon. Uh, ...moet kunnen verhuren. Voor hem zijn dat zijn zaken. En, uh, en hij wordt zo betrokken in een politiek spel... ...waar hij natuurlijk uh, eigenlijk helemaal geen speler in is. Dus nee. dat, is, uh, dat, is, uh, dat is heel vervelend. Meneer Van Lee, zou ik stel het ontzettend op prijs... ...dat u het even wou komen vertellen over de hipst hier Over uh, de organisatie. Hartstikke bedankt. Uh, Remco, goedemorgen Ja, goedemorgen Prem. En wat um, vind je? Ja, nou, ik vind eigenlijk ook dat... Um, als, uh, als die man zich daar niet lekker bij voelt om die zaal te verhuren, omdat, er, uh, omdat het zo beladen is, dan moet hij dat, uh, moet hij dat eigenlijk helemaal niet doen. En uh, ja, je hoeft hem daar wat mij betreft ook niet echt toe op te roepen om het alsjeblieft wel door te laten gaan. Want uh, die man is volgens mij ondernemer en niet, uh, geen politieke held of iets dergelijks. Dus uh, ja, het is jammer dat het zo is, maar ik vind dat hij anders gewoon lekker die zaal niet moet verhuren als hij daar een slecht gevoel bij heeft. Uh, Serkan, heb je er een slecht gevoel bij als je die zaal wel gaat verhuren? Uh, ik ben er nog niet over uit. Oké, okay, maar Rem, kom ik je wat vertellen? Persoonlijks, waarom dit me erg aan het hart gaat. Toen Theo vermoord werd, toen zei een aantal mensen tegen me, Prim. Uh, pas op wat je zegt. En dus toen dacht ik, krijg toch allemaal het heen en weer. En toen ben ik nog erger en nog meer gas gegeven. Ga omdat ik niet vind dat je moet. Kijk, als, als niemand u gemaild zou hebben, Serkan, zou je geen naar gevoel hebben? Uh, nee. Als niemand je bedreigd zou hebben, zou je geen naar gevoel hebben? Nee. Nee, toen je die zaal verhuurde en de politie had gebeld en zei... ...ik had je geen naar gevoel. Nee. Dus Remco, het zijn mede-Nederlanders... ...die met hun idiotie en natuurlijk allemaal en achterlijk... ...hem een slecht gevoel bezorgen, want een slecht ja. gevoel bestaat er... Ja, ja, dat snap ik heel goed. En mensen als um, Theo van Gogh en jezelf, dat zijn journalisten... ...en mensen die op de branding staan, maar deze meneer is een zaalverhuurder. Ja. En die, uh, ja, die, die, die, die heeft niet uh, die positie en die wil alleen maar een zaal verhuren ...en die heeft een gezin... Waar hij mee moet oppassen. En dat vind ik een hele andere situatie. En ik vind dat je dan, als je, uh, als je het onveilig vindt... dan uh, nou, je hoeft je geen verzetsheld uh, te worden hier voor dit soort dingen. En uh, dan moet je gewoon lekker je zaal niet, niet vuren. Remco, zei, en... moeten wij niet allemaal verzetshelden zijn... in deze strijd voor de vrijheid van meningsuiting? En je, je, je legt de zinger, vinger op de zere plek. Serkan, misschien wil je geen verzetsheld zijn... maar als we niet allemaal verzetshelden zijn... dan, zweeg, dan, dan, dan, dan zwichten we voor de tirannie. Ja, daar heb je, daar heb je wel gelijk en daar heb je wel een, uh, wel een punt, ja. Alleen ik vind het wel, wel vervelend dat het, dat dit soort beslissingen nu bij mensen als zeer kan yes. ja, komen. Die maar niet om gevraagd hebben. Eens Remco. Man, maar een uur er is. Dankjewel voor het bellen. Dankjewel, dankjewel. Luister, ik ga even wat tweets voorlezen, want er zijn er een heleboel. Wel doen, hoor kan en gewoon beveiliging aanvragen nu je op de radio bent. Wilders wordt ook beveiligd en die dreiging zal toch niet uit die hoek komen. Sterkte en groeten van Pieter. Architect Kees, ik zou het niet voorhuren. In de cohorten van Henken en Ingrid zitten veel gewelddadige en onbetrouwbare types. Aardketting gewoon door laten gaan. Niet op voor dreiging. Ik zal allemaal wel lot lopen. Jozef, wie is... Jutta-vrijheid is het grootste goed dat er is. En vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot. Snowhen, de regering zegt in Nederland altijd... we buigen niet voor terreur. Deze man moet dus voor de, door de Nederlandse staat beschermd worden. Helemaal mee eens, Snowben. Ivo 55, bedreigingen van zaaleigenaren... omdat er iemand een onwelgevallige mening verkondigt... mag natuurlijk niet... Ik vind het jammer dat er nu weer bedreigd wordt. Deze conferentie zal gewoon door moeten gaan. Liever in alle openheid deze bijeenkomst... dan dat men in verborgenheid deze bijeenkomsten zal doen. Ik zou een aanklacht indienen tegen de mailers en bedreiging. Erg kinderachtig dat men zo reageert. Geert Wilders krijgt zo wat hij hebben wil. En dat gun ik hem zeker ook niet. Dat zegt John. Andrie, zegt... De man in kwestie moet de conferentie cancelen. De toekomst van zijn gezin gaat voort. Michiel, ze roepen op dat het vestigen van sharia staat. En het opverwerpen van de democratie. Dus de vergadering... Michel, zo, je, je zal goed horen in Saoedi-Arabië... waar iedereen die anders denkt verboden wordt. Der Fleischer, oh, Der Fleischer, dat is een gast van geen stijl. Deze gast wens ik het allerbeste toe. Nou, als je van Der Fleischer dat krijgt... Uh, uh, uh, hij wens je het allerbeste toe... en dat is uh, echt jongens die voor de vrijheid van meningsuiting zijn. Jeffrey, niet cancelen, dit moeten we niet accepteren in Nederland. Maar ja, makkelijk gezegd, dan gedaan. Serkan, mijn steun heb je... En grote vraag, moeten we tolerant zijn als de andere kant het niet is? En numanium, als er niets onwettig plaats zal gaan vinden, dan moet het gewoon kunnen. In elk geval moet, mogen haatbaarden ook vergaderen. Uit mijn hart geschreven New Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Prim. Met uh, Ferdinand Hossenbuk. Ja, A ik reageer hi, ik reageer omdat ik me verschrikkelijk erger, jongen, aan dit soort van praktijken. Ik weet wat een bedreiging is. Ik heb het zelf meegemaakt in dit land. Ik woon al een hele leven lang hier. Serkan moet die zaal gewoon huren. Joh. Je leeft in een vrij land, prim. je meningsuiting, recht van spreken. Dit is toch te gek voor woorden, joh. Ik snap zijn situatie wel, dat die man zenuwachtig is, hoor. Okay. Maar het moet, niet, het moet niet te gek worden in dit land. Hé, hey, hartstikke bedankt, Ferdinand Tossenbergs. Uh, Serkan, je hoort de meerderheid van de luisteraars van Radio 1. En ik kan je even zeggen, we hebben ook veel luisteraars die op de PV Stemmen en mensen die op alle partijen stemmen en, en, en, en, en mensen van hoog tot laag. Je hoort dat de meerderheid zegt: Doe het. Stik dit je hart onder de riem? Wel een beetje. Ja. beetje. Oké, okay. Niels, goedemorgen. Goedemorgen met uh, Nielsen, Lelystad. Hi Niels. Uh, ja, ik ben van mening dat we uh, zeker de zaal open moeten houden, omdat het zicht is wat je zelf zegt voor terreur. Maar ik wil eraan toevoegen dat dit nou net het uitvoerder is van wilde zijn activiteiten. Nou, nah, dat vind ik niet hoor, want voordat... Maar Niels, dat, is, dat ben ik niet met je eens, want voordat Wilders er was... Wat had je deze sfeer al uh, uh, toen Fortuyn vermoord werd door de blanke volkert van de Graaf... Wat had je die sfeer al uh, uh, uh, uh, toen Theo vermoord werd door de moslim Mohammed Bouyari... had je het al, dus ik vind het erg om dit op Geert af te wentelen. Het uh, is dus gewoon dat we in een, in een maatschappij zijn komen te leven... met een soort uh, uh, ja, intolerantie, uh, terwijl iedereen brult... vrijheid van meningsuiting en vrijheid van recht van vergaderen hebt ja, gelijk als je van, uh, dit fenomeen kwam wel, al wat vaker eerder voor. Maar zoals het op dit moment gaat, is het duidelijk, vind ik... door het, de stellingname van wilde strijd en dat iedereen wat denkt dat hij mag en kan gaan doen... en daardoor een zijn wil oplegt. En dus misschien Serkan, zijn zaal niet gaat verhuren. Oké, okay. hey, hartstikke bedankt. Um, um, Serkan, ik kan alleen maar dit tegen je zeggen. Um, je bent een ondernemer, je bent een jonge vent. Uh, uh, uh, ik zie dat het veel met je doet... Uit eigen ervaring zwicht niet voor de terreur van deze apen. He, ze kunnen je mailen wat je wil. Als je het doet, blijf het alsjeblieft doen. En luisteraars, dan komt de commissariaat van de media maar op mijn dak. Huur allemaal een zaal Rone aan de Roneweg in Amsterdam... voor al uw feesten en partijen. Al was het maar om te laten zien. Ik hoop dat je heel veel boekingen vandaag krijgt... zodat je kan zien dat er tegenover iedere idioot die zegt... je moet het niet doen, een andere Nederlander is die zegt... je moet het wel doen. Ja? ja. -dank okay, Dankjewel. Oké, hartstikke veel sterkte, want ik ga je dag goed maken. Want luisteraars, het is dinsdag. dag. Goedemorgen, meneer Denees. Goedemorgen, Brent. Meneer Denees, ik heb u nodig, want we moeten Serkan wat opvrolijken. En ik, ik, ik wist nooit dat ik dacht dat ik al uw liedjes kende, maar ik had een oproep gedaan. Uh, dat ja. luisteraars liedjes mogen aanmelden. En, en uh, ik, ik, ik, ik luisteraars. Ik, ik, we gaan het even, ik zal het eerst voorlezen. Ik, oh, ik moet meteen naar Benny gaan. Ik kreeg een mail van Benny. Goedemorgen, Benny. Hey, goedemorgen, Prem. Je had me gemaild. Ja. Over Klopt. welk liedje gaat het? Uh, ik was haar vriend voor één nacht, dacht ik dat hij zo heette. Maar hoe, hoe dat... ja, maar hoe kom je aan dat? Ik ken ik heb, dat. dacht ik, bijna alles van meneer De Nees. Maar ik kende dit lied niet. Hoe kom je aan dat liedje? Nou, die draai je gewoon hier uh, de hele dag op plat op de uh, piratenstations in het noorden, in het oosten van het land. Hebben jullie daar nog, nog piraten? Oh, liedje van Rob? Ja, een stuk van piraten nog. En, en daar is Rob ook heel erg populair? Ja, maar met name dit liedje is veel populair. Die andere liedjes komen, komen wel een keertje voorbij, maar uh, dit liedje van een vriend voor een nacht, die komt gewoon uh, dagelijks voorbij bij die piraten. M meneer Denees? Ja? Van wanneer dateert dit liedje? Volgens uh, mij het 64 of zo. 64? Wat, wat? Ja. Ik, eh, eh, eh, eh, <laughs> en meneer Denees, ik eh, hoorde het liedje, want ik kende het niet. Toen zei ik, dit is geen Rob Denees, uw stem klinkt tot nee. Nee, ik leg er een beetje een, een jongensopraan op, hè? Ja, ja. Volgens mij had de producer toen op de maatschappij, die had een liedje. En die vergaat even dat de oorspronkelijke zanger dus ongeveer een octaaf hoger zingt dan ik. En, ja. Uh, nou ja, ze <laughs> hebben... De er niet veranderd en dan krijg je dus uh, het volgende stuk, hè. Ah, Oké, okay. meneer Denees, wat ik dus leuk vind, en luisteraars, ja. er zijn een heleboel mensen die mailen, maar als je zoals Benny, want Benny, je zei, dit liedje is volgens jou nog nooit gedraaid op de Nederlands, op, de, op Radio 1? Of? Nee, mij ook ik, wel. ik heb dat nooit gehoord, ik heb het nooit gehoord. Meneer Denees, is hij wel eerder gedraaid, zeg maar, op de algemene uh, Radio 1, 2, 3? Nee, dacht ik niet. Dus we hebben primeur? Het is een primeur en wat voor een. Oké, okay. um, meneer Denees, zingt u dit lied nog ooit? Want u hebt nu vakantie, uw laatste optreden was zaterdag in België, trouwens. Hoe was dat? Dat was ongelooflijk. Antwerpen ja. is, zoals elk jaar, ja, heel bijzonder. Oké, okay. en zingt, zingt u dit lied? Want het gaat om een koffer van Yesterday's Man, van Chris Andrews. Zingt u dit wel ja. eens nog live? Nee hoor, nee, nee. Uh, dan zou ik eerst... Uh... Ons moeten worden, want daar, daar kan ik absoluut niet meer bij. En in 1964 kon het wel? Ja, ook niet, en het is te horen. <laughs> Oké, okay, meneer Denijs, ik ga u alvast groeten en zeggen tot de volgende week. Ja, Benny, jij hebt de eer om het liedje te mogen aankondigen. Ga je gang, jij kondigt hem aan en dan gaat Martin hem instarten. Ga je gang, Benny. Ja, ja. Uh, ga luisteraar. Oh nee, meneer Denijs, Benny gaat hem aankondigen. Oh, pardon. <laughs> Sorry, ga je gang, Ben. Dit is even speciaal voor alle piraten dan in het noorden en oosten van het land en alle luisteraars. Uh, Roddenijs met Vriend voor één Nacht. Dank u wel meneer de Mees, dank u wel Benny. Yo. Ik was haar vriend voor één dag. Een van de velen, dat was ik. Ik was haar vriend voor één dag. Een van de velen, dat was ik. Ja, dat was ik. Een vriend voor een dag Ze liep langs de straten Ik vond haar geweldig Ze knipoogde naar me En ik zag het net We gingen wat drinken En laat op de avond voor één dag Eén van de velen, dat was ik Ik was haar vriend voor één dag Eén van de velen, dat was ik Ja, dat was ik Een vriend voor één dag ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en gasten. En ik vind het het leukste om te zien dat Serkan meetimmert... en en krijgt veel sterkte, Serkan. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de stergelden, de financiers van de publieke omroep.